Vooral in het openbaar vervoer, de zorg, de horeca... en in supermarkten werken veel oproepkrachten. De FNV denkt dat de uitspraak werkgevers veel geld gaat kosten... omdat werknemers met terugwerkende kracht tot 2006 loon kunnen claimen. In Brazilië is een Nederlands echtpaar opgepakt... omdat ze hun jonge kinderen alleen hadden achtergelaten op een zeilboot. Dat melden diverse Braziliaanse media. Het gezin maakte een wereldreis en lag met de boot in een haven van Rio de Janeiro...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 De aandelenbeurzen in Europa zijn met flinke verliezen gesloten. Beleggers maken zich zorgen over de padstelling in de Verenigde Staten... over de staatsschuld en over de sluimerende eurocrisis. De AEX sloot 1,1 lager... en ook in Frankfurt en Parijs was het verlies meer dan een procent. Het weer, vanavond hier en daar nog een bui. Morgen eerst periode met zon, maar in de middag opnieuw buien... bij temperaturen van 20 graden aan zee tot 24 graden in het binnenland. Vrijdag nog zon, maar in het weekend is het bewolkt en met 19 graden vrij koel. Cool. Dit was het NOS Journaal. ANWB verkeersinformatie. Er staat nog één file, en dat is op de A58 van Breda naar Tilburg. Tussen de knooppunten Galder en Sint Annabos 5 kilometer. Er is er een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn weer vrij.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 Ook vandaag feliciteren we weer mensen met hun nieuwe baan zoals... Koenraad Hulst, die aan de slag gaat als projectengineer bij Metadecor. Jolanda Mulder, die gaat starten bij Afterpain in Heerenveen. En Hildegard Slootweg, die net is begonnen bij AS Watson. Namens de Toyota Auris, zet hem op bij jullie nieuwe job. Nieuwe baan, mooi moment. De Toyota Auris Full Hybrid. 14% bijtelling en lease al vanaf 339 euro per maand. Kijk op toyota.nl. Zing en Stevie Wonder op Curaçao. Kijk en boek op curaçao Dit is Radio 1. De NTR. Ja, stof. Dames en heren, goedenavond... Onze gast groeide als jongen op in de jaren van Hoeper de Poep en Hieper de Heep, Een blozend opgepoetste appel die nog niet wist... dat hij romans, novellen, korte verhalen en essays zou schrijven. En nu ook gedichten, gebundeld in Het Meisje met de Afstandsbediening. Hier is alles schuldig. De presentator is Frank van der Linden. Meneer Schreuder, hoe bevalt het tot nu toe in het voorportaal van de hel? In de, ben ik daar dan? Ja. Ah. Nou goed. Dat gaat wel. Ja. Ja, het is beter dan. Kijk, als je me had gevraagd hoe bevalt het in het voorportaal van de hemel, dan had ik op mijn hoofd gekrapt. Want, uh, ik heb begrepen dat je in de hemel eindeloos naar muziek moest lu moet luisteren. <lacht> en uh, naar engelenkoren. En dat is niet mijn hobby. Dat lijkt mij ook geen, uh, niet aangenaam. En, en ja, als de hel een poel van verder van zonde is, ach, dan. dan nou ja, u, u, u zei ooit: uh, praatprogramma's. Ik hoef er niet te komen. Daarom schrijf ik geen broekboeken. boeken. Dat is het voorportaal van de hel. En dan zit je in kunststof. Ja, nou ja. Goed, het voor, ik kan de uh, luisteren zeggen dat het voorportaal van heel blauw is. Ja. <laughs> en uh, voor mij zit een duivel. <laughs> <laughs> Waarom hebt u zo'n hekel aan mijn mensensoort? En uh, de studio's die hen omringen? Nou ja, eh, eh, eh, eh, kijk, als Groninger praat je niet graag over jezelf. Dat is iets waar je zo'n natuurlijke eh, afkeer van hebt. Dat, eh, dat vinden Groningers eelsk. Eelsk? Ja, en dat, ja, <laughs> heet, en dat is... Eh, ja, ja, goed, dat, dus, kijk. als schrijver zit je de hele dag achter je bureau... en je kijkt een beetje voor je uit. En, je, en, uh, uh, uh, uh, en dat is een hele aangenaam soort eenzaamheid. En als dan ineens allemaal mensen... Uh, uh, van alle hand zo'n dingen van je wil weten waarvan je niet zelf niet eens weet... of je ze wel weet, dan, dan, uh, ja. dan, uh, ja, dan voel je je wat minder goed op je gemak. Ik ga ervan stotteren, ik ga ervan zweten. En ik krijg vooral trek in bier als ik word geïnterviewd. Ja. Ja, ja, ja, ja. Biertjes al opgelopen. Ja, biertjes. Al op, Als we ja. vorderen. Ja. Nou, laten we dan maar gewoon gelijk gaan, gaan, gaan lezen. Het, het, het supermarktgedicht, bijvoorbeeld. op uh, pagina 8 van Het Meisje met de Afstandsbediening. Zou u dat willen doen? Ja. Uh, eindeloze bonen in blik daar blinkend staan, waar traag het karretje langs de schappen rijdt waar kornfleeks, bruine suikers zuddellappen, tot aan wollig wit brood en de dood doodvermoeide moeder... haar handen bij de fijne vleeswaren op de tast... aan de rok het voergebakken jengelkind met korting wegens misgebakken... en zij, voor haar meeeters verbeten, leeftocht zoekend... waar een blonde pracht de zachte merken kiest... fel nog haar leven, vol hoge, glans glansgelakte, lichte plekken... en zochtens snel de blanke yoghurt uitgelepeld... dan werkwaarts, het fris zeldrijhart vol klare zouten... de dood woont nog in het gootsteenkastje bij de oude spons. Waar de zot bij ontbijtkoek te toppen staat... intussen zijn onbegrijpelijk leven overwegend. Hij vraagt me de prijs, de Jezus, de prijs met die zware stem. Alsof een ander uit hem spreekt. Wat kost ontbijtkoek? Een blauwe engel in stofjas wordt hem gewezen. Een eens ijzige godin der lege flessen, thans inquisiteur voor, van een zot... bij de koek die hij nooit betalen kan waar de oude dame met porselein een hand vanillevla inlaat. Spoedig zal ze sterven, al kan het vanillevla barmhartig zijn. Wie weet dat niet? Wat kost ontbijtkoek? Waarom weet je dat niet? Wil jij hem voor, voor me kopen? Zal de zot tot de kassa naast me lopen, als een zoon, de hand aan de kar, de blik op koek, waar een donker voorbijgaand wicht naar abrikozen ruikt. Ineens vlang ik naar vanillevla met haar, maar alles heeft zijn loop al, zacht soezend in mijn kar. Louter geborgenheid van aardappels en het wijs besluit van de scharlmens, te midden van frambozenbessen. Daarnaast de zot, de goede zotzaam met zijn koek. Wachtend bij de engel, tot daar voor hem wordt afgerekend. Zegels. Dat is zo'n gedicht waarvan ik dacht alsof het zo onder zijn schedeldak vandaan komt... waar hij in zichzelf heeft zitten praten. Ja. Heel associatief. Ja. Maar ik ga ook vaak naar supermarkten. Wat is daar nou zo lollig daar? Nou ja, ik, uh, de supermarkten zijn helemaal niet lollig. Maar uh, ze zijn eigenlijk heel raar. En, te, uh, en het trof me dat al die mensen in de supermarkt, die staan, uh, met, uh, staan als joden bij de klaagmuur, Saan staan ze naar die dingen en te lezen en zo. En ze praten ook niet helemaal niet meer daar. En dan lopen ze naar. Uh, nou, de kassa voor het laatste oordeel. En er zijn, ja... <lacht> nou ja goed. We gaan gelijk naar de grote vergelijkingen, <lacht> begrijp ik. Ja, nou ja. In het kleine woont het grote ook. Dus nou ja, als je eenmaal op dat idee bent gekomen... dan is zo'n gedicht niet zo ver meer. Nee. Het is overigens absoluut niet representatief voor, voor deze bundel. Want er staan hele korte snappy gedichten in. Er staan uitweidingachtige gedichten in. Er staan gedachten... Experimenten in. Er staan hele rechttoerecht recht aan beschrijvingen van situaties in. Dat krijg je als je put uit hoeveel jaar? Dertig jaar. Ik denk meer dan dertig jaar. Ja, even ja, 30 Laten we het daar maar mee ophouden. Ja. Waarom dacht u op een zeker moment. Ik ben nou een decennia of wat actief. Weet je wat? Nu eens gedichten bundelen. Ja, nou ja. Dat, dat is iets wat ik mezelf ook wel afvraag. Maar ik had ze. Nou, ik, ik had ze weer eens een keer doorgelezen en ik dacht, nou ja... Want ze lagen wel ergens keurig op een stapel, begrijp ik. Ja, ja, ja, ik heb daar een aparte map voor, maar die zit in de kast. Ze staat die kast naast de belastingaangifte. En, en u zo. wou uit de kast komen? Ja, ik wou uit de nou deze kast wel. En uh, ik vond dat... Uh, ik dacht, nou ja, ik ga daar maar eens mee naar uh, uh, de poëzierede club van de bezige bij. Dat uh, was toen Alfred Schaffer. En, uh, en Alfred, wil jij daar eens naar kijken? En dat heeft hij gedaan. En, en mijn eigen redacteur uh, Suzanne Holzer ook. Maar uh, nou ja, dan, dan krijg ik een mailtje van... Ja, dat gaan we uitgeven. <laughs> Zo proza is het bestaan van de dichter. Zo proza ja. is het bestaan. Er is hier een, uh, een tegel. Um, als u zou moeten citeren... Schat ik, zou er zomaar uit de vreemdeling van Albert Camus kunnen komen. Eh... Uh, Nee. Nee. Nee. nee. Terwijl dat toch een beetje een heilig boek is. Oh ja, absoluut. absoluut. Het, is wel, het is wel een van de vele heilige boeken. En waarom is het dan toch geen boek waarvan u zegt... komt voor citeren in aanmerking? Nou ja, God, ja, je leest zoveel boeken. Dus <laughs> af en toe dan is er eentje tijd heilig en dan gaat hij, blijft, hij blijft wel uh, uh, gewaardeerd. Wat heeft dan, dan de vreemdeling voor u? Uh, nou, omdat het uh, eigenlijk het eerste boek was... Uh, waarvan ik dacht, uh, als ik ooit ga schrijven, dan wil ik zo schrijven. Dan wil ik dat schrijven. Dat is natuurlijk onzin, maar ja, goed. Je begint natuurlijk altijd met het afkijken. Dus, uh, ja, en ja, even, was... even voor goed begrip: Camus, l'étranger, uh, dat gaat over die man die eigenlijk... tot zijn eigen verbij verbijstering iemand op een strand naar de andere wereld schiet... Ja. Uh. En, en als lezer snappen wij het nog ook. Ja, ja, ja we, we snappen het wel natuurlijk. En tegelijkertijd ook niet. Nee. En, en, te, je, je, zal, je hebt geen enkel gevoel van identificatie met die man. Want het is eigenlijk een, eigenlijk een klootzak van de eerste orde. Om zomaar te, uh, en toch verwerken. leid je met hem mee. Ja, precies. En dat, dat komt allemaal op uh, veel rekening van Camus. Ja, ik heb een keertje uh, gedacht bij mezelf over de vreemdeling. Dat zijn we eigenlijk allemaal. Voor anderen, maar ook voor onszelf. Ja, ja, ja. ja eh, eh, maar het, het belangrijke aspect daarbij is ook nog... dat het volstrekt de zinloosheid van het handelen. Er zit geen enkel plan achter helemaal niets. Er is niets te snappen. Nee, nee je bent in de wereld geworpen, om het zo maar te zeggen. Je doet wat en dan, voordat je het weet, is het voorbij. Voordat je het weet, publiceer je een poëziebundel. Ja, ja, ja. Hebt ja. u het idee dat dat voor, voor uzelf ook zo in elkaar zit? Dat je er eigenlijk niet over gaat, over je bestaan? Uh, ik ben me dat misschien wat meer bewust. Dat, dat is het. Uh, ja, als je als cijfer... Uh, uh, en je hebt een hoofdpersoon gecreëerd... en hij komt in zo'n situatie terecht. Dan vraag je jezelf wel af... Ja, uh, hoor eens al uit. Is, is, is dit over de top? Is dit raar? En dan zeg je, nee, dit is niet raar, want zo is het. Zo is het leven. Maar in uw eigen bestaan, hebt u grip? Regeert u de existentie van, nou ja, van Schreuder? Ik probeer wel en ik maak mezelf ook altijd illusies. <lacht> dat gaan we maar, al. <lacht> ja. Maar uh, uiteindelijk denk je, uh, merk ik ook veel... dat heel veel dingen in, in mijn leven gewoon door toeval gebeuren. En, en niet later heb je de rationalisatie achteraf... Hmm. dat je dat allemaal keurig bewerkstelligd hebt. Maar is uh, uh, op die manier schrijven we dus eigenlijk ook fictie over ons eigen bestaan? Misschien wel, Ja, ja. ja. Ja, nou ja, ik heb in fictie moet je, moet je het altijd uh, rechtvaardigen... omdat de lezer uh, van niks weet natuurlijk. En je moet hem niet met een kluitje in het riets En dan moet er iets kloppen. Ja, het moet kloppen allemaal. Maar in je ja. eigen leven hoeft dat niet per se. Nee. <lacht> nee. nee. Goed, um, de, de aanleiding nogmaals dat wij hier zitten... Is, is de verschijning van de bundel Het Meisje met de Afstandsbediening. Eerst even het schrijverschap zelf. Hè. Schrijvers, dat zijn mensen waar ik altijd tegenop heb gekeken. Vond ik een curieuze... Opmerkingen uit de mond van iemand die het al zo lang is? Nou ja, de, de, uh, ik, uh, ik durf mij nog niet zo lang cijfer te noemen. Uh, vroeger uh, wist ik al dat ik geen buschauffeur wilde worden. Geen uh, dokter, geen piloot en zo. Uh, het, ik had zo'n vaag gevoel dat ik cijfer wilde. Ik wilde ook doen wat ik las. Mm. Ik, uh, ik las boeken. Uh, uh, ik was zo'n uh, zo zo boekenverslind... Een slinder jongetje. En dan uh, zie je... Dit wil ik ook. Maar je weet ook tegelijkertijd dat het, dat, dat niet kan. Zoiets. Dat is, ja, dat is onmogelijk. Ik bedoel, als je dan op je prisma boekjes die achterkant bekeek... dan zat er altijd een ja. man met een vlinderdasje. En een pijp. En die woonde dan ergens in Engeland. Een ja. vrouw en twee honden. Nou ja, dat wilde ik allemaal niet. En dat... Uh, ja, ja dat, die cijfers waren geen mensen, dus je kon het, je kon het ook niet worden. Je wist er ook niks van, cijfers zijn vaak, vaak niet meer dan een naam. Voelt u het zich en, nu wel? Nou Ote. ja, langzamerhand, het is nou zo vaak tegen me gezegd... dat ik het wel ben gaan gehoord. Je moet het van anderen horen. Ja, we kennen, we, ik, ik zeg, nou ja, ik wil heel graag schrijven. Dat, dat, dat is iets wat ik graag wil ja. doen. En Adrie van der Heijden, dat is echt een schrijver. Ja, ja, ja Adrie wel. Adrie leeft... Ook zo, dat is geleefde literatuur bijna. En dat. Uh, uh, hij, uh, hij heeft echt die blik waarvan je af en toe in je mond openvalt. Dat ik, uh, hoe krijg je dat nou allemaal bij elkaar? maar Hij, hij denkt heel metaforisch. En, uh, en soms zelfs en, metafysisch. Uh, precies. Nou ja, uh, hij. Volgens mij is, schrijft hij s'nachts ook nog in zijn slaap. Zou, zou u, net als hij, uh, zo'n boek als, als Tonio over de dood van, van de zoon hebben geschreven? Ik? Ja. Nee. Waarom niet? Nee. Uh... Ja, ja. Ik zou zoiets niet kunnen, denk ik. Ik vraag het ook, ook omdat u zich heel vaak hebt uitgesproken... tegen autobiografische literatuur... Nee, tegen slecht autobiografie. <laughs> niet, niet <laughs> natuurlijk. Ja, ik heb niks tegen autobiografie als we goed zijn, maar ze zijn vaak zo slecht. Meestal slecht, ja. ja, ja. ja omdat die mensen natuurlijk geen, uh, uh, geen goede schrijvers zijn. Die zijn ja. uh, nee, zo'n boek zou ik niet kunnen schrijven, denk ik. Maar ja, ik heb geen zoon. en, uh, en uh, Het is mij gods dat ik niet overkomen wat Adrie overkomen nee. is. Zo. Zou u zichzelf wel poëet noemen? Dat moet ik. Van mijn uh, poëzie-redacteur. Nu de bundel er ligt. Ja, nou ja, ja ook zoals voordien. Je, je, je heeft Albert, tegen me, Albert Schaffer tegen me gezegd. Allard, je moet, mag je gedichten geen versjes noemen? Dat, dat deed ik namelijk. Oh, ja, het zijn gedichten. En van nu af aan, nu die bundel uitkomt, ben jij dichter. Zat er een patroon in um, de momenten dat u uh, gedichten schreef. In, in de loop van die 35 jaar? Nee, nee, dat is helemaal niet. Nee. Het kon ook zomaar een jaar helemaal niet gebeuren? Ja, oh ja, ja. Ja, absoluut. Ja, helemaal. Nee, dan. Maar soms kom je mee gewoon aan het werk en ben je pauze aan het schrijven... en ineens komt er een zin waarvan je denkt, die hoort hier helemaal niet. <laughs> ja. En die, die, ja. die, die ga je dan opschrijven. En, en ja, dat is de beginregel van het gedicht. Maar hoor. is hij dan te mooi of is die, heeft hij dan te veel lading? Of ja, wat, wat? ja hij, hij vloekt met de rest van de zinnen omdat, om uh, ja, hij heeft inderdaad, heeft een heel geslootelijk gewicht. Mm. En dat, dan, ja, dat moet je dan niet hebben, want dat, dat, dat stoort. Dan wordt het uh, overdreven literatuurluur in, ja, in een roman. Ja, als je niet oppast. Ja, ja, uh. ja. laten ja. we eens het leven der Zwitsers doen, op pagina 22. Daar hebben we allemaal zo'n voorstelling van, schatting <laughs> Het leven der Zwitsers. 22, ja. ja. Ik zou graag Zwitser zijn. Veilig opgeborgen in de bergen, alleen met de hemel die haar liefde teder op mij neersneeuwt. Al mijn nachten zou ik dromen, de ogen kinderlijk wijd open, innerlijk angstig uit uitkijkend over een ver en mateloos meetkundig laagland met strakke horizonten waar de dingen eindig zijn. Blij ontwaken tussen de bergen, jong zijn in het dal, schoon als witbrood, dan weer angstig wachten tot het avond wordt, wanneer de zevenslaper leeft en de zon dooft. Zijn we nu al een miljard jaar verder? Eens zullen de mensen van alle kanten aandringen, smeltwater zijn van de bergafstromen, moeiteloos soepel, zoals de bergheid vlucht, lachend langs steile wanden omhoog naar onbereikbare toppen, zoals waterstromen, als water vrienden maken, samen zijn, samen doen, samen laagland zoeken. Onstuimig uitstroom overlaagde waarvan ver al het zonlicht boven zee verstuift. Uiteindelijk wordt de tijd uitgevloeid in een stille vliet... de doodzang van het leven murmelen. In het riet weldra dagen we, dragen we schepen op de rug. Vissen schieten door ons heen. Tot de zon ons optilt in duizend maal duizend druppels... en als wolkenstof ons meevoert om ons uit te sneeuwen in het dal... waar we weer Zwitser zullen zijn. Ja, prachtig dat beeld van de stof waaruit die berg is opgetrokken. De, de Zwitser, je hebt er, hoge Zwitsers. En, en de Zwitsers daar in het dal en hoe die uitwisselbaar zijn over millennia. Hè? Mm -hmm. um, dus dat, toen ik het las, voor mij een soort verlangen in naar... Uh, een helder, duidelijk te definiëren mens zijn. De Zwitser. Ja, ja, ja dat wil je natuurlijk altijd. Dat is uh, uh, de taak die je jezelf als mens natuurlijk uh, uh, uh, geeft om... Uh, te kloppen. Ja, om, om uh, uh, jezelf uh, te kennen. Te, te weten uh, wat je doet, wat je voelt. Dat geeft dan een heel erg prettig gevoel. Alleen als schrijver moet je daar niet aan beginnen, natuurlijk. En dat klopt natuurlijk ook niet. Nee, tuurlijk, dat is, is ook niet zo. Maar ja, uh, um, je wil het wel. Het is een, een intens verlangen naar, uh, gelijk, naar evenwicht, naar, naar, naar een soort gelijkwijder. Nou, u zei een keer heel mooi. Maar een mens is nu eenmaal tegenstrijdig. Uh, je kunt een leven hebben dat helemaal af is, en toch wil je ervoor wegvluchten. Je haat die ene collega, maar wat doe je aardig tegen hem? <lacht> <lacht> ja. zo, zo zijn wij. Ja, nou ja, goed, kijk. Um... In mijn boek zie je dat je twee werelden Dus de wereld van de dingen, zoals wij, wij, wij alle verschijnselen om ons heen zien. Ja. En je innerlijke wereld, die heel anders is. Hoe jij dat verwerkt en wat je denkt terwijl je bij wijze van spreken, een gedicht leest of zo. Mm -hmm. Dat is allemaal innerlijk. Dat, dat blijft maar. Je kunt niet niet nadenken. Er is altijd al dat motortje aan de gang. Nou. Uh, de tegenstrijdigheid daartussen. Ik ben, je bent aardig tegen iemand die, waar je een hekel aan hebt... omdat de vorm dat nou eenmaal voorschrijft. En, en u vindt dat toch ook wel noodzakelijk? Want als iedereen zijn vuilnisbak met emoties... en tegenstrijdigheden ja. wil om, omkieperen... dan krijg je ja. natuurlijk een ontzettende belt... Ja, dat moet je niet hebben natuurlijk. Het is al, het is, het is al erg genoeg. Sommige mensen elkaar met natte dweil om de oren slaan. met, met opmerkingen en zo. Dus, dus uh, leven de hypocrisie is nodig? Is nee, meer olie? vormen zijn nodig. Vormelijkheid, een zekere vormelijkheid. En uh, uh, beleefdheid. Je hoeft iemand die een hekel. Uh, als je een hekel aan iemand hebt, hoef je dat hem niet te vertellen. Dat hoeft hij niet eens te weten. Nee. Je kunt ook beleefd zijn gewoon. maar je hoeft niet bij hem op schoot te gaan zitten. En je hoeft niet tongzoenend over straat te rollen met hem. Dat, dat hoeft allemaal niet. Nee. Ze, maar ja, gewoon beleefd en dan denk ik nou ja, ik hou het wel kort. En dat, uh, en ja, altijd die confrontaties aangezoeken, uh, ah ja, uh, nou, daar ben ik ook de persoon niet naar Daarmee bent u ook een beetje een ouderwetse man in dit tijdsgevricht. Ja, misschien wel. Ja, maar uh, da, dan, uh, dan hecht ik daar aan. Hey, kijk, je moet gewoon zingen over iemand. Uh, you bloody bitch, I'll fuck you to death. Oh, hey? Oh ja, ja. Bedoel, dat, dat is de omgangsvorm steeds meer oh, toch ja. aan, het aan het worden, toch? Ik bedoel, je moet het eruit nee, vand, gooien. Mijn nee, vrouw daarvan zal <laughs> Nee, maar ik bedoel, t, t, ja... Anno 2011 is dat wel een beetje bont, toch? Ja, maar ik vind dat een aangeleerd maniertje. Ja, het, uh, dat heb je, heb je thuis vast niet geleerd, het, uh, maar ja, het is ook een soort stoerderheid. Het interesseert mij helemaal niet. die mensen dat doen en tegen mij doen of zo... dan haal ik mijn schouders op en draai om. Ja. Nou ja, er zweemt zoiets moois archaïs in uw werk. Een beetje van toen. Dan ongelooflijk mooi leesbaar. Daarmee ook heel erg van nu. Het is geen literatuur waarvan je denkt... ja, dat is uit 1932 of zo. Maar er komt een tijd in door, een mensbeeld in door... Dat maar heel lastig te rijmen is met de hipheid van nu en, en, en de ruwheid van nu. Ik ben ook 2000 jaar oud. <laughs> Wat bedoelt u daarmee? Ja, meer oud dan nog wel. De, de, de geschiedenis, al die boeken. Uw leven met de Grieken, hè? Ook. Maar dat hoort, dat, dat, dat zit. Ja, dat heb ik allemaal gelezen. Of niet allemaal natuurlijk. Maar, dat heb ik gelezen. Dat, maar is een deel van mij. Geworden. Latijnse poëzie? Ja, maar ja, ook, maar ook, ik vind Vondel ook prachtig en uh, Hoofd ook schitterend. En ik ben een heel groot fan van Diderot, bij wijze van spreken. Dus, ja, de Franse filosoofschrijver. Ja, vooral nou, zijn, zijn, het schrijven van zijn, zijn, zijn, zijn brieven en zijn dakboeken en zo. Ja. De hij wordt heel regelmatig aangehaald door die hele Heldering in MC Anders ja, ja. maar dat is ongeveer de laatste Nederlander die hem, die hem nog ja. wel eens opvoert. Ja, nou ja, hij, hij is een ontzettend goede schrijver. Ja. Het is een, uh, wat treft u in zijn, in zijn denkbeelden? Uh, absolute helderheid. Absolute helderheid. Uh, uh, um, een vleugje ironie, een uh, beetje zelfspot en tegelijkertijd ook uh, een, een enorme belangstelling voor andere mensen, voor, voor wat ik een, een nieuwsgierige man. Ja. Maar ook een hele aardige man. Ik heb toen dat die hele dikke boek, de brieven aan Sophie Foulon, uh, besproken voor de krant. En, uh, nou ja, daar, dat, dat is ontzettend geestig ook. Een uh, brief aan zijn minder. Ja. leuke man. Wil ik gewoon zo mee uh, een bier gaan drinken. Alleen is hij dood. Hij ja, is ja, hartstikke dood. Ja. ja, dat is lastig. Ja. Um, Kees het Hart he, die, uh, hield een inleiding bij de presentatie mm -hmm. van, de, van de bundel. en um, um, Hij zei... Uh, de Nederlandse poëzie bevindt zich in een ernstige crisis. Er is geen debat... Er is alleen een vast jargon. Er is een vaste toon. Een vaste club. Een vaste burcht. En een vaste god. Die poëzie met hoofdletter P heet. En die een walmende geur verspreidt van grote en ellendige vanzelfsprekendheid. Dat moet een gezellige bijeenkomst zijn geweest. Dat was het ook. <laughs> ja, Kees moet dat soort dingen zo zeggen. Want anders zou het Kees niet zijn. Heeft hij gelijk? Nou, hij kan dat beter beoordelen dan ik. Maar hij heeft wel uh, gelijk in zoverre dat. Het literaire debat natuurlijk, niet ieder geval zaaks is momenteel... omdat de, de podia zijn er amper meer om dat te doen, uh, literaire tijdschriften. Nou, Gaat me nu even om de poëzie, waar hij ja, zo negatief over Ja, de poëzie, maar, nou, nou, is. Ja, maar ja. dat geldt ook. Nou ja, de poëzie... Uh, er gebeurt niks, zegt hij. Ja, nou ja... Ja, wat moet er dan gebeuren? Nou, dat, laat, ik het, laat ik het eens even oplezen weer. Iedereen is, zegt hij, postmodern in die Nederlandse uh, poëziewereld. Allemaal last van onzekerheid, allemaal in verwarring, allemaal reimloos. Allemaal schrijven dat taal niet alles is. Allemaal wel eens een filosofieboek gelezen. Allemaal veel wit tussen de regels. Allemaal het handboek voor de poëzie van de vijftigers uit het hoofd geleerd. Allemaal dezelfde rare afgebroken zinnen die je niet snapt. Allemaal kenner van de antieke. Allemaal een beetje verdrietig. Allemaal piepkleine waarnemingen die we oh zo belangrijk vinden. Allemaal niet meer christelijk. Allemaal poëzie heilig vinden, maar dat nergens echt laten merken allemaal weltschmerts, allemaal spleen. Allemaal romantische voorgangers bij wie ook... Rembo, Rembo. Allemaal Plato-liefhebbers. Allemaal van dezelfde kunst Allemaal jong zijn geweest. En nu oud geworden. Allemaal hetzelfde jargon. Nou, zo gaat die door. Ja, ja, ja. En nogmaals, heeft hij gelijk? Want ik vond het wel een hele grote slag richting de Nederlandse ja, dichters. Ja, nou ja. Eerlijk, eerlijk, ik moet eerlijk bekennen dat ik dat niet weet. Want u leest geen poëten? Ik lees heel veel uh, uh, poëten, maar uh, ik ben een hapsnap uh, lezer. Laten we zeggen. Ik ben geen Nederlandicus die, die. Allemaal dwarsverbanden uh, tussen, die, tussen die dichters uh, ziet. Zie, ja. Nee. Ja. Ja, soms zie ik dat wel, maar dat is al meer toeval. Dus. Uh, ik, ik, ja. Kijk, ja, als ik dichter was, zou ik dit niet nemen, natuurlijk. <laughs> zou u opstand tegen, tegen Kees het hart uh, komen? Ja, we ja, ja, je een beetje eigen zaak. Wat voor dichter wilt u zelf zijn? Um, nou, een bescheiden dichter. Uh, maar dat gelooft Kees nou even niet. Nee, dat, uh, nee, ja, nee, ja, dat, is, dat is juist heel erg vervelend. <laughs> nou, ik wil een. Um... Hij zegt: Hoed u voor de bescheiden schrijvers? Dat is een veelbeproefde stijlfiguur. Oh god, oh god. Ja, nee, dat is... De, ja. Nou, uh, ik hou van taal. Dus uh, taal is maar dierbaar. Uh, uh, taal is het middel waarin je, waarmee je intimiteit beleeft. Uh -huh, uh -huh. Dus uh, daar mogen ze niet aan knoeien. Nee, dus uh, taal is, maakt voor mij in de poëzie een, is een belangrijk ele element. En... Dus ik het gaat het, ook om het voertuig zelf. Het gaat niet ik, alleen uh, om wat je uitdrukt. Nee, ook het, uh, het hoe. Ja. Het hoe van het wat. Ja. Uh, en dat, uh, uh, Ik kan heel erg van taal genieten en, en ik hou erg van taal. Dus dat, uh, uh, als ik poëzie schrijf, is dat, uh, geeft dat veel plezier, veel genoegen. Ja, dat lees je er ook wel aan af. Want uh, zonder dat je nou aan effectbejag doet... je denkt niet, oh, wat een mooie schrijverij... Uh, uh, staan er vaak wel hele mooie uh, dingen, moet ik zeggen. Maar dat is, dat is, dat is hem juist. Uh, je, je kunt het natuurlijk uh, opsieren met allemaal krollen, toeters en bellen... maar het is juist de terloopseheid Even eentje doen. We hadden een zwarte auto toen mijn moeder het laken spreide. Die auto doet er eigenlijk niet toe. Mijn moeder wel. <lacht> <lacht> ja, daar geniet je denk ik zelf van. Ja, ik... Nou, ja, ja, ja, ja, precies. Dat, zijn, dat is heel prettig om dat uh, op te schrijven. Dan is je dag goed. Ja, ja. Um, nou zegt Kees de Groot, uh, uh, ook een goede vriend van u uh, tegen de redactie van Kunsthof. Uh, nee, spijt me dat ik het uh, moet herhalen, ik zou hem toch echt niet bescheiden noemen. Uh, hij is weliswaar niet opschepperig, maar hij manifesteert zich bescheiden zonder dat hij het is. <lacht> goed, dankjewel Kees. <lacht> ja, van je vriend noem je het. Hebben. Ja, ja, ja. ja. <lacht> Nou ja, nou ja. Uh, als dat zo is, kijk, uh, uh, hij neemt mij uh, waar. Uh, en dat, uh, als hij dat zegt, zal het wel zo zijn. Wat hij, wat hij wel uh, wil toegeven, is dat u daadwerkelijk het gevoel hebt met ieder boek dat u maakt, dus ook romans, uh, dat u telkens maar examen doet. Ja, ja, ja, ja. Hoe werkt dat dan bij u? Ja, de, ja uh... Toen ik uh, ja, examen van de middelbare school deed... heb ik me ooit voorgenomen nooit meer examen te doen. En nu als, uh, uh, als schrijver moet je dat bij ieder boek doen. U vindt het eng? Nou, ja, niet eng, als wel uh, verontrustend. Oh. Uh, je, je weet <laughs> Ja hoor. Ja. Uh, het uh, verschil uh, natuurlijk. Ja. Ja, ja. <laughs> je weet nooit, je weet nooit of wat ze, waar je boek terechtkomt. En, dan, uh, en je bent uh, zo lang in jezelf... Uh, uh, uh, opgesloten mee bezig geweest. Ja. Dat, uh, zeker als je een wat langer boek schrijft, ja, je weet een paar jaar, dat, dat je in, in vertrouwen uh, dat er een lezer is die het uh, die begrijpt wat je doet, of die, die het mooi vindt wat je doet, die, die je daarvan kan houden. En, en dan op een gegeven moment, dat die zekerheid heb je tijdens het schrijven, want anders kun je er beter niet aan beginnen. En dan. Moet je wel met je billen bloot op een gegeven moment? Is dat boeken? Mm. En dan denk je van, oh, En dan mag ah, iedereen er van nee. alles van ja, vinden. Ja, ja, dat doen ze natuurlijk wel eens. Maar uh, ik, uh, dan denk je, oh ja, nou ja. Ik schrok toen ik, toen ik las dat uw vader u nooit heeft aangesproken op uw werk. Nee, dat heeft hij nooit gedaan. Nee. Waarom niet? Waarom zegt een vader nooit iets over het werk van een zoon? Ik weet het niet. Uh, uh, hij zat zo niet in elkaar. Uh, hij was. Hoewel uh, mijn grootvader zoon zo van een, een kunstenaar, mijn grootvader was ge, beeldkunstenaar, geschilderd. Niet zo'n goede, maar uh, uh -huh. toch. Maar uh, uh, well, hij was eigenlijk vrij amusisch. Uh, Nam nou, u het hem kwalijk? Ja, ik heb het wel heel erg kwalijk genomen. Ik vond dat zo klein. Uh, ik heb uh, uh, uh, redelijk wat hoorspelen. Um, gemaakt. En dan vroeg ik hem... 10 of 15, geloof ik. 12, ja. ja, ja. Dan, ja, ja. ja, ja. En dan uh, zei, zei ik hem tegen hem, tegen hem nou, uh, dan en dan, uh, op, heel, op, op heel veel zoveel. En uh, dan vroeg ik hem, heb je, het, heb je gehoord? Nee, nou, maar ik, ik, ik kon die zender niet vinden. Hm. Zender. Wat Je dan? Niks. Je, ja, dat is hopeloos. Ik, eh, ik ergerde me wel aan natuurlijk. Ik, ik, ik, ik had geen zin om kwaad te worden. Maar hij had wel tijd om te kijken naar de stand van de aandelen. Dat deed hij. Oh ja, ja, ja dat deed hij. Ja, ja, ja. Hij had de hele tijd had teletekst aan met, een, of, ja, met zijn afstandsbediening. Waar kwam die fixatie vandaan op dat geld? Ah, mijn vader is natuurlijk met zijn generatie. Hij is opgegroeid in, uh, in de crisis. En dadelijk kwam, kwam de Tweede Wereldoorlog. En daarna kwam natuurlijk de, de, de wat armitierige jaren 50. Dus ja. geld heeft voor hem natuurlijk altijd een andere rol gespeeld dan voor ons. Die, uh, daarom zijn we een relatieve welvaart zijn opgegroeid. En hij vond het eigenlijk voor u ook belangrijk dat u goed zou gaan verdienen? Ja, ja, tuurlijk. Ja, dat, uh, ja eigenlijk toen, hij, toen ik op een gegeven moment uh, met mijn, mijn eerste boek kwam... en ook met, met, uh, uh, met die woordspelen, toen hoorde ik daar niks meer over. Ja. U had een eigen manier van heel jong weglopen. Oh ja? Pennetje, papier. Ja, oh ja, dat. Ja, ja. Ja, het ja, is ook natuurlijk een, uh, een manier om je, uh, van je. van die gehate plek waar je, moet, uh, je de dagen moet sluiten. om je daarvan te verwijderen. En dat is. Uh, dat is nog steeds af en toe zo hoor. Wat krabbelde u? Eh. Uh, nou ja als je als het jongen begint je begin je altijd met naapen. apen je hebt je een boek gelezen en dat vind je zo prachtig naaptuna nou, nou? Capture, oh, Beagles of zo ik weet dit allemaal niet Al van alles eerst gewoon de spannende jongensboeken ja nou ja ik had één lievelingsboek en dat was uh, Ivanhoe dat schept een band. Ja, ja. De koene ridder. Nou ja, het is, ja ik heb ja, Larry, Ik heb tien jaar... Nee, nee tien, vijf jaar geleden heb ik het... Daarom, daarom, Trent. Heb ik het nog een nieuwe vertaling besproken. En eh, toen heb ik het nog eens helemaal gelezen. En toen ben ik het echt wel een heel erg goed boek te zijn. ja. ja. ja. Nou ja, ik, ik, ik begreep ook de helft van vaak met het. Uh, en toen antwoorden. u wat, het, wat serieuzer ging schrijven. Wat, mm. wat schreef u toen? Sowieso zo, zo in de adolescentie? Ja, nou ja, dan begin je altijd met autobiografisch getinte dingen. Die, uh, die natuurlijk ook weer op niets uitlopen. En, en ook dan, nooit de boekenplank hebben gehaald? Nee. Nou ja, één een, een figuur wel. Maar die heeft zoveel transformaties doorgemaakt... dat hij onherkenbaar is. Welke is dat? dat is een raaf. Mm, mm. Gelijknamige boek, hè? Ja, uh, ja. ja, die heeft het... Maar, wat, voor uh, dat, wat, wat voor man is dat of was dat? Wat zegt Wat voor man is dat of was dat? Tja, een patatbakker. <lacht> die ontslagen wordt omdat de, Paki, de Pakistaner goedkoper is dan hij. En omdat dat ook niet goed is. En uh, uh, iemand die, uh, die een kind op de wereld heeft gezet... in een, uh, in een steegje en uh, gescheiden. Ja, een, een soort niks, maar tegelijkertijd uh, niet zo erg intelligent. Maar iemand die uh, alleen metaforisch naar de wereld kan kijken... in beelden en niet in taal. En wat, wat zat daar dan in van de jonge schreuder... die van zijn vader een Remington-type kreeg... <tie> <tie> <tie> en de wereld in mocht? Uh, daar zat in uh, uh, die figuur dus, die, die ik verzon. En die eigenlijk een beetje terugging op Le létranger van Camus. Toch wel. Ja, ja. ja, ja dat, dat, uh, dat is wel degelijk een, een van de inspiratiebronnen geweest. Dus uh, iemand in de wereld neerzetten die uh, niks kan, niks wil, niks doet. Ik vind het opvallend dat in, in, de, in, de, in de, een bundel gedichten nogal wat... Uh, poëzie over de jeugd zit. Ja. Ja. Maar ja, kijk, hoe ouder je wordt, hoe meer jeugd je krijgt. Denkend aan kleine goden van hout, bladeren latend, wiegend in de wind... hoor ik hen onder de broken licht van verre zingen... en zingend alles dwingen tot een vloeiend zoet belkanto. Het zijn allemaal herinneringen uit een jongensleven. Zo heet het gedicht ook. En later komt er een lang gedicht over Oma voorbij... Ja. Ja, ja. Is, is, is laten we zeggen, uh, het zoet van de jeugd beter in, in poëzie te gieten voor u dan in proza? Nou, die oma die staat, uh, uh, komt ook voor in, in Raaf. Uh, maar uh, ja, nee, dat ontlopelijk kan niet. Ik ben, het, het, wordt allemaal wel, het gaat allemaal wel door de molen. Het wordt wel gedraaid natuurlijk. Maar ik, uh, ik heb natuurlijk, een, ja, dat is ieder mens, een schat aan beelden uit het, uh, uit het verleden. En, en wat me ook opvalt is dat het heel vaak gaat, ook, ook in dat gedicht jongensleven... over de tegenstelling hart-hoofd. Hart-hoofd? Ja. ja. Maar ja. wat wilde dit hart, nee dit hoofd? Of toch dit hart dat eigenlijk hoofd wilde zijn? Rationaliteit tegen, uh, uh, en emotie, dat zijn uh, vaak twee dingen... die uh, met elkaar in de slag gaan in een mens. Hoe gaat dat bij u dan toe? Uh, nou, de, uh, de rationaliteit wint altijd. We hebben het allemaal onder controle? Nou ja, eh, dat is, ik vind het af en toe wel erg vervelend. Al die controle. Want eh, je merkt dan meteen dat er zo'n zo zo hand grijpt. Hè. Oh, stop. Ja. Niet mee laten slepen, eerst nadenken. Niet boos worden. Ja, precies. Engel geduld ook in de familie, hè, dacht ik. <laughs> oh ja. Ja, dat, dat moet je hen vragen. Maar ik heb niet zoveel familie meer. Dus, Mijn moeder met een naaipatronen. Ja, ja, ja. Nou, dat heb ik wel van haar geërfd. En, uh... Wat deed ze dan mee? Ah ja, ze had hele grote handen en dan was ze kleren aan het maken... en dan zat ze allemaal hele kleine steekjes met die grote handen te maken. En daar weet je helemaal kriegel van als je er naar kijkt. Want daar kon ze uren mee doorgaan. Want het moest allemaal perfect zijn. En dat, uh, uh, dat engelengeduld, ja, dat, dat heb ik ook wel, ja. En u hebt bijvoorbeeld ontstellend lang gewacht met debuteren. U was 43, ondanks dat u dus al een jaar of twintig aan het krabbelen was. Ja. Langer nog. Ja, maar dat is, dat is raar. Uh, uh, uh, als je wil schrijven, hoe moet je dat, hoe moet je dat aanpakken? En je moet ook geld verdienen, natuurlijk, want er ligt ook een stapel rekeningen bij je op tafel. dan ga je bij de Donald Duck werken. En toch? dan ga je, uh, uh, krijg je een aanbieding van de Donald Duck. Of je uh, die tekstverhalen wilt doen. Of je in, uh, Nou ja. Was je goed uh, in Donald Duck schrijven? Ja, ik vond het leuk. Nee, ik deed alleen die platte tekstverhalen. Het, ja. uh, niet de, de, de strips, want dat was een hele, een hele andere um, afdeling. Maar ik vond het erg leuk om te doen. En, uh, uh, het verdiende ook goed. En ja. daarnaast dus in de vrije tijd uh, de, de novelle, de romans. Ja. Wa waarom nogmaals tot je 43ste wachten? Nou, uh, ik, ik schreef toen al wel, maar ik vond het zelf niet goed genoeg. Wat, ik, wat deugde er niet aan? Uh, uh, de samenhang. Uh, het, het waren vaak geen boeken uit één stuk... Ja, u heeft, u heeft uh, geloof ik al eens gezegd... En dan lees je zo'n roman van een Nederlandse auteur... en het begint als een sok, het eindigt als een trui... en er tussenin zit een, een broek. Ja, ja, ja. Nou ja, goed, dat... Uh, het moet één vorm hebben. Ja, het, het, het, het, het moet een soort logica, eigen logica hebben. Dat als je leest, dat je uh, je heel makkelijk mee laat voeren. Denkt, ja, natuurlijk, zo is het logisch, zo moet het. Zo moet je, zo moet het. En dan is het boek uit. En dan is het een boek uit één stuk. En dat, dat, dat is iets... Dat had ik helemaal nog niet. En dat, eh, dus eh, ja, die boer, dat lag daar gewoon. Die, eh, en toen heeft op een gegeven moment Bartels, die, die ik werkte voor haar uitgeverij, eh, las ik manuscripten. Ja. En toen eh, dus zei ze: Hoe kan dat nou toch? Dat jij altijd zulke aardige eh, eh, leesrapporten schrijft. Dat je altijd precies weet. Aan zo'n zo uh, boek wat daar mankeert. Ja, weet ik dat dan? Ja, ja. nou ja, goed. Dan ik heb er zelf 18 uit. op de plank liggen, <laughs> ja, mijn vrouw. Ja, de wijze van spreken. Ja. ja, nou ja, en toen wou ze, uh, ze wat hebben. Ja. En toen, uh, toen schrok ik me dood. En toen dacht ik, nou, al die boeken die er liggen zijn niet goed genoeg. Ah. Dus heb ik heel gauw een, een korte, korte roman geschreven. Nou goed, slecht uh, pakt het uiteindelijk helemaal niet uit natuurlijk. U nee. kreeg de ACO prijs voor de hydrograaf in 2002, die, ja. die sfeervolle roman uh, over de wetmatigheden van de zee, maar ook over de wetmatigheden in, in de liefde. Um, en uh, ja, u, u, u bent, mag je toch wel zeggen, een van de grote gevestigde schrijvers inmiddels in Nederland. U zegt het. Beschouwt u zichzelf niet, niet zo dan? Nee, ik sta iedere ochtend weer op als dezelfde Albert Schreuder. Uh, Laten we uh, dat uh, maar eens even doen. Hoe u opstaat. Laat. En, en, uh, uh. en de volgorde der dingen? Ja, dat is soms stuk geregeld. Ho hoe luidt die? Uh, uh, eerst douchen. Dan uh, ontbijt, staand ontbijten. Let op staand. Ja, staand ontbijten. Dan de krant van gisteren lezen. Uh, dan uh, naar de uh, mail kijken, of post is. Dan even naar de koppen uh, op internet kijken van andere kranten. Snel, over wat er uh, gebeurd is. Dan piano spelen. Uh, dan terug naar het bureau. En dan diepzuchten. En ondertussen lacht Annelie, uw uh, geliefde, zich kapot. Ja, ja, nou ja, die, vindt, uh, die, die, die, die, die, die zit zo niet in elkaar. Die, uh, die zit heel, heel anders gemaakt. Dus, uh. want, want als ik goed ben geïnformeerd... Hè, dan gaat u soms naar buiten om de krant te halen... in kleding die voor buiten bestemd is. Ja, ja, ja. En dan keert u met die krant in huis terug. Dan kleedt u zich weer uit. Ja. En dan doet u de kleding aan die u in huis draagt. Ja. Dus die kleding waar de krant in wordt opgehaald... is eigenlijk alleen voor dat loopje. Ja. U kunt de dingen overdrijven. Nee, maar ik ben er nou eenmaal zo gewend. Ik, ik ga niet in een in, in, in, in pak de straat op. Dat doe ik niet. Nee. Dat ik weet het niet, hoor. Maar ik heb me er altijd heel wel bij gevoeld. Voor Annelie had u een, een, een, een wonderlijk... en een, ook betrekkelijk negatief idee over de liefde, geloof ik. Uh... U vond het niks... Nou, jawel, ik vond het wel wat. Maar uh, het was nog niet wat het wezen moest. Er was een, een mevrouw die was op een dag zwanger. Niet van mij hoor. Nee. nee. Hoe reageert u daarop? Oh, dat. Dat is heel lang geleden al. Dat is, dat is 45 jaar geleden. Ja. 40. Ja. 45 jaar geleden. Dat lijkt me zoiets verbijsterend. Dat je van iemand uh, houdt en dat ze op een dag zegt... dat ze van een ander zwanger is. Ja, natuurlijk. Het was ook een... Uh, ja... Het, het was een uh, hoe noem je het, een tussenwipje geweest. Ik was op vakantie in zij ook. dus uh, Dat was zo'n ongelukje. En dat, uh, dat is ook allemaal niet goed afgelopen. heb ik later van haar begrepen. Dat huwelijk is... heeft niet, niet lang stand gehouden. Is zoiets nou voor u... Ik kom weer even terug op dat thema van autobiografisch proza. Ook iets waarvan u later denkt... daar kan ik nog wel eens wat mee in een roman. Oh ja, ja, ja hoor, ja, ja, ja. Alleen, ik heb niet zoveel tijd meer, maar... <laughs> <laughs> dus ik zal wel, wel mijn keuzes moeten gaan maken. En dat... Uh, ja, ja, ja af, en toe, heb je, af en toe duikt het ook gewoon op als je uh, aan het schrijven bent. En je denkt, oh, ja, hoe moet ik hier nou een benaming aan geven? Ja, ja. Dan, dan duikt er ineens wel eens wat op. En dan behoort dat tot de mogelijkheden die je kunt gaan uh, toepassen. Wat, wat had Annelie waardoor u dacht, dit is het wel? Oh, dat weet ik niet. Uh, uh, als je Annelie ziet, begrijp je dat. Als je, ik denk uh, dat ik uh, er nee. iets over kan zeggen. Uh, oh ja? Ja. Ik denk dat u geen boek meer zou kunnen schrijven zonder haar. Dat is waar. Dat is van tegenzeggelijk zo. Ja. Wa waarom heb ik daar misschien wel gelijk in? Nou oh ja, ik kan me mijn leven zonder haar niet meer voorstellen. Dat is een onvoorstelde weet ik niet. Dat kan niet. Gewoon, dat, dat, dat doen we niet. En, en wat is dat dan, waardoor zij noodzakelijk is? Eh, uh, ja... Dat moet jij eigenlijk aan mijn onderbewuste moeten vragen. Of zo. Nou, of een, probeert een, een, u het zelf Nou, waarom is dat zo? Eh... Uh, ze is zo'n deel van mezelf geworden... dat, uh, Ja... Dat je dat. Dat je gewoon. Stel je voor, je kunt ook niet leven zonder je armen en je benen. Bij <laughs> Dat is een mooie vergelijking. Ja. Maar, u zou haar ook naar buiten kunnen sturen om die krant op te halen. Ja, maar zo doen we dat niet. Nee, ik doe altijd mijn eigen dingen. Dat, uh, ik steek ook mijn eigen over hem. En, en zo, dat hoef je allemaal niet te doen. Oké, okay, dus er is aan de ene kant een symbiotische verhouding. Maar ja. aan de andere kant is er een soort van scheiding. Ja, maar, maar, omdat uh, ik kan me heel goed. Heel goed uh, afscheiden van de weer. Ik kan heel goed een hek om me heen zetten en uh, geconcentreerd zijn. Dat gaat heel goed. Martin van de Amerongen die noemde dat ooit compartimenteren. Ja, nou ja dat is een goede term daarvoor. Als ik moet gaan werken, dan moet ik gewoon als een dieselmotor even warm lopen. En dan heb ik een speciaal, een speciaal routine daarvoor nodig. En Dan gaat het allemaal heel goed. Ik vond het een opmerkelijke parallel dat u zowel laat bent gedebuteerd... als laat die grote keuze in de liefde hebt gemaakt. Hebt u zich dat wel eens gerealiseerd? Nou, ja. Uh, maar dat heeft natuurlijk ook een beetje een soort culturele bijsmaak. Want uh, ik behoor nu tot een generatie die dacht dat ze eeuwig jong was. En uh, dat ook altijd haar zelf, zichzelf wijsgemaakt heeft. Maar ja... Toen had ik op een gegeven moment merkt dat ik helemaal niet meer zo jong was. <laughs> nee. Dat het eigenlijk al ja. nou, dus uh, Toen dacht ik, ja, zo kan je niet doorgaan. Je moet er toch niet aan denken dat je uh, een oudere jongere wordt. Ja. En dan zit je daar. Dan, dan, dan is er die goede liefdesband. Dan, dan is er een literair succes. Kun je dan ook bestaan van schrijven? Jawel, met alles wat uh, zo allemaal mogelijk is, in, uh, dan gaat het wel uh, dan gaan we goed. Wat, wat is bestaan van schrijven? Is dat gewoon een net salaris bij elkaar kunnen tikken? Of is dat met hangen en we, wat. Nou, kijk, kijk de, de, de, um, we hebben het onverprezen fonds voor de letteren natuurlijk. Die, uh, nog wel? Is, ja, nog wel. Die springt wat bij. En dan uh, heb je natuurlijk je royalties, dus niet zo gek, gek, gek veel, maar... Uh, Mag ik u vragen wat er nou bijvoorbeeld van uw laatste roman verkocht is? Dat aantal... weet ik niet. Wens, dat is nog niet zo ver. Maar bedoel, uw uh, romans verkopen, 10.000? Nou, nee, kijk, ja, dat is heel wisselend zo. Zo'n hydrograaf verkoopt natuurlijk ja. uh, behoorlijk veel. 50.000. Ja. ja, en dat... Uh, maar ja, kijk, korte verhalen bundel, dat is iets wat ik heel graag doe. Korte verhalen schrijven, die heb ik graag gedaan. Uh, dat is... Dat geloof je dan niet, hè? 600 exemplaren. Ja, maar dat is in Nederland ook helemaal geen goedlopend jaar. Nee, helemaal niet. Absoluut niet. En uh, nou ja, ze hebben dus wel eens een keer van een bundel, een paar duizend verkocht, omdat dat toen voor 4 euro in de winkel lag, geloof ik. was een, een jubileumaanbieding. Hoe staat het nou met die literaire uh, toestand in Nederland? Wat, waar zijn we aan toe momenteel? Ik weet het niet. Uh, ik vind het niet echt. Uh... Uh, zoals ik al zei, uh, er, is geen, uh, er is geen podium... waar, uh, waar eventueel een discussie uh, over, over literatuur plaats zou kunnen vinden. De ware het waren de literaire heeft dat gebeurt niet meer. In de kranten zie je het niet meer. De grote uh, literaire bijlage van Vrij Nederland is tot een minimum teruggelegd. Ja, dat is niet zo gek veel. Uh, uh, dan heb je ook nog... Uh, uh, de universiteiten, maar daar komt ook niks meer uit. Uh. En, al, en als je even de boekenwinkels induikt, hè, als, je, als je ziet wat er nu goed uh, verkoopt, kookboeken uh, domineren, hmm. uh, ja. de top 25's, uh, de grote Nederlandse schrijvers, uh, die vroeger grand stonden voor 100.000 of 150.000, mag nu in hun handen wrijven met 40.000 of 50.000. Uh, kwaliteitsboekwinkels, Verdwijnen als sneeuw voor de zon. Zelfs een grote keten als Alexis heeft dat moeilijk. Ja, ja. Wat gebeurt er? Uh, ja, ontlezing noemen ze dat. Uh, en tegelijkertijd is, uh, is het ook zo dat literatuur steeds meer naar de marge van de samenleving wordt gedrongen. En dat. Uh, uh, als je nou die hele hijza uh, um, leest over wat er allemaal gebeurd is, rond uh, die bezuinigingen, dan, literatuur zie je daar niet bij. Da die heeft daar geen stem. Het, uh, de, de, het luidruchtig zijn, de, uh, de, de podiumkunsten en de beeldende kunsten. Ja. Maar literatuur is doodstil. Zelfs een fenomenale auteur als Schunberg. Uh, overigens ook lang niet altijd in de buurt van de 75 of de 100.000... met veel geprezen romans, bemoeit zich niet met dat discours. Nee. nee nou, ja, dat hoe, is, hoe, dat hoe komt het, is, hoe komt het Dat Er is een nieuwe generatie die, daar, uh, die dat niet opportun vindt. Uh, die, die gelooft dat je daar niet verder mee komt. Maar doet u het zelf wel dan? Nou ja, ik ben uh, uh, negen jaar uh, uh, redacteur van de Revisor geweest. En dus uh, daar hebben we het... Altijd, ieder jaar, hadden wij één nummer dat helemaal gewijd was aan, aan een debat. U hebt op een gegeven moment een heel boos essay geschreven... waarin u onder andere zei... Bas Heijnen, Hans Goedkoop en Joost Zwageman sluiten hun ogen voor de werkelijkheid. Dat was althans een gevolgtrekking die u verbond aan dat essay. Dat essay dat was eigenlijk een soort van geschiedenis van de zin. Ja, ja, ja. ja. Wat, was, was, wat was, was de kern daarvan? Uh, nou ja, het, het ging erom. Uh, Bas Heijnen, die zei van. Ja, Nederlandse cijfers. Die, uh, uh, zijn niet in staat om de werkelijkheid naar, hun, naar werkelijkheid in te, in te schatten. Hoe, hoe, en dat was onzin, natuurlijk. Uh, uh, tuurlijk kunnen wij dat. En iedere cijfer kan dat. Maar die, uh, uh, uh, die, iedereen doet dat op zijn manier. Maar bedoelde hij. Uh, dat er te weinig van uh, welbekende straatrumoer Ik in een romans dat We hebben hem toen uitgenodigd, Bas. Uh, ga jij dan maar eventjes. Verklaar je nader? Uh, ja, dan ga jij Na de verklaring sturen wij jouw verklaring naar uh, alle andere auteurs. En die kunnen dan daarop gaan kouwen. En die komen dan met een stukje. Want nu is het ja. verwijt ons niet duidelijk. Ja, wij zouden ja. de werkelijkheid niet begrijpen. Uh, en toen kwamen de, uh, kwamen de stukken terug. Toen kwamen de stukken en. Uh, uh, die stukken kun je allemaal sa kun je samenvatten met het woord schouder ophalen. Waar heeft die man het over? Dus, uh, hij heeft het nog eens een keer opgeschreven in, uh, in de NAC, op een, uh, in een groot stuk. En het is mij niet duidelijk waar, waar hij het over heeft. Dus uh, het, het is een heel raar soort, soort, soort spook. Uh, er wordt een verwijt uh, wat, gemaakt, maar de kern van dat verwijt is nu is, is, is ja. niet helder. Nee. Uh, en goed, daar moet u zich dan tegenaan. U zegt, ja, er wordt iets geschreven en ik verzet me er tegen. Maar ook in het debat over die uh, huidige stand van zaken in de literatuur... Kom ik, kom ik stukken van uw hand nu toch ook niet tegen, of wel? Nee, nou, nou ja, uh, ik ben nu niet meer uh, in de redactie van de, van de revisor. Maar uw zorg is toch niet weg, mag ik aan? Nee, nee, maar zoals ik al zei, de podia zijn weg. En uh, uh, de kranten doen daar niet meer aan. Uh, wat, vindt u, ook... wat vindt u ervan dat, dat de auteurs zoals als Koch en, en Kluun het wel goed doen? Nou ja, goed, dat is er altijd, altijd geweest. Uh, ik bedoel, de Arbeiderspers heeft jarenlang uh, uh, die boeken van Vlimmen en zo uh, uitgegeven. Dr. En, Vlimmen. Ja. ja, Dr. Vlimmen. Uh, Inaboedi, Bakker en Jan de toch? Uh, Leest u het? Uh, Leest u Herman Koch bijvoorbeeld? Nee. Hey, ik heb een heel raar leesdieet. Uh, want ik moet ook uh, voor Vrij Nederland lezen. En dan. Um, en dan uh, ja. U recenseert? Ja, ik recenseer van Vrij Nederland. En dat moet ik vaak ook nog, als ik een schrijver niet goed ken, zijn andere boeken lezen enzovoort. Dus daar heb ik mijn handen vol aan. En dan heb ik ook nog, dan daarnaast mijn eigen prioriteiten. Ja, en dan zie ik wel die schuld, die, die, die uh, een beetje beschuldigd, kijk ik naar die stapel boeken. Maar ja, het gaat niet altijd. Maar ik, ik kan me dat heel moeilijk voorstellen, dat iemand uh, die de, de, de bestverkopende roman in, geloof ik, Europa heeft gepubliceerd, Herman Koch. Uh, is dat zo? Ja, hij is in, in etterlijke talen vertaald. Ja, ja. En hij staat in ieder geval in de top vijf... van de best verkochte uh, roman de afgelopen jaren in Europa. Dat u die ongelezen laat. Ik zou, ik zou denken... Ja, ja, maar ik nee, krijg ik het niet eens. voor elkaar. Oh, ja? <laughs> ik, weet, ik wist niet eens dat het... Nee, zo, ja, nee, nee. Ja, ik volg dat niet zo erg, nee. nee. Wat, nee wat leest nee. u dan bijvoorbeeld wel de laatste tijd? Uh, wat ik... Uh, erg mooi vond, was Zevengoer uh, van Platonov. Dat vond ik echt een geweldig boek. Dat is ook uh, alweer oud. heel oud. Ja, maar ja, ja. dat, dat is opnieuw uitgebracht. Dus uh, daar was ik... Was ik uh, uh, de oorlogsdagboeken van Ernst Jünger heb ik nog. Fascinerend, hier ziet toch iemand tegenover me... die echt inderdaad uit een andere tijd leeft... Ja, nou, even kijken, goed, ja. Uh, ik, ik krijg uiteraard, ik krijg altijd wel uit, de, de, de, de klassieke boeken krijg ik altijd vrij Nederland. Ja. Waarom mag je je mag niet altijd weten? Enkele keer kijk ik ook wel eens, Joyce uh, Carroll Oates uh, heb ik ook wel gedaan en zo. Kijk, af en toe, wel en nieuwe moderne Engelstalige literatuur. Wat me er wel in aanspreekt, is dat, dat u ooit hebt gezegd dat dat, dat jongetje in Haren, uh, dat daar uh, opgroeide en, en, en wilde weglopen en wegliep in de literatuur, dat wilde uiteindelijk een autonoom iemand worden. Ja. Dat jongetje wilde helemaal volgens zijn eigen normen en waarden leven. Of anderen dat nou leuk vonden, of niet? Ja, nou ja, dat, uh, dat is uh, een streven van ieder mens wel, toch? En heb u dat bewerkstelligd? beetje. Als ik het zo beetje. hoor, denk ik, hij leeft inderdaad... en hij leest gewoon wat hij wil en de rest kan de bietenbrug op. Ja, dat is ook zo, ja. Ja, het, ja waarom zou ik dat anders doen? Ik, ik heb geen enkele verplichting tegenover wie dan ook hem... Uh, wanneer ik iets niet wil lezen. Ik doe nog even de dood. Voor geen dood was hij bang. Hij kwam er zijn bed niet vooruit. Toen een groene aasvlieg fonkelend op hem neerstreek... verroerde hij zich niet eens. Ja. Komt uit uw bundel. U bent niet bang? Nee, nee, nee. nee. Laat maar komen. Nee, liever niet. Uh, want uh, kijk, als ik nou niet getrouwd zou zijn... Uh, voor Annelie wilt uh, u nog even blijven. <laughs> ja, die wil dat. <laughs> uh, uh, uh, ja, ja, nee, dat, uh, ik heb mij door me te verbinden uh, aan iemand... heb ik me ook verplicht oud te worden. Mm. Dat, uh, want dat, het is voor het leven, uh, uh, ja, Het is helemaal voor het leven, ja. Ja. Niet anders. Ja. Dat is mooi. Wat uh, komt er op uw tegel? Ja... Uh, ik heb al een keer eerder zo'n ding gedaan. Uh -huh. Zo'n tegel gedaan. Ja. En uh, uh, nou vind ik eigenlijk dat ik gewoon hetzelfde op moet schrijven. Want uh, dat is een motto. Ja, maar toch. Enige originaliteit in de kunst kan geen kwaad. Ja, maar een levensmotto is natuurlijk niet gering. <lacht> u houdt <lacht> toch Dan gaan we weer met die autonomie van u. Schreuder houdt daar gewoon aan vast. Nou, okay. voor één keer dan. En hoe luider die wij zijn? Ehm... Uh, het is de opdracht uh, van een schrijver raadslachtig te zijn. Ja, dat is ook, een, ook, ook weer een, een hele fraaie moet ik zeggen. Raadslachtigheid moet je cultiveren. Uh, ik uh, wijs de luisteraars er even op dat er uh, na achter natuurlijk uh, twee dingen is. En dan uh, praat Groot uh, uh, van Brakel met Marije Lafeber. En zij is internationale secretaris van de PvdA. het gaat over samenwerking met de Noorse collega's. En morgen is of weer. Hartelijk dank, Albert Schreuder. Graag gedaan. Dank, meneer Schreuder. Morgen ontvangen wij meesterportretist Wim Heldens. Dit was aflevering 2320 trouwens. Tot morgen.